Het weer vanavond en vannacht veel regen en wind op de Wadden, kans op storm. Morgen afwisselend zon en buien, het wordt dan ongeveer 9 graden. In de avond weer veel wind, in het Waddengebied stormachtig. Ook de dagen daarna aanhoudend wisselvallig, met van tijd op tijd veel wind. Dit was het NOS-journaal.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 I'm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 Ja, hij praatte er daardoor met gewoon andere mensen toe en van lief alleen, ja, stond een kratje bier onder zijn benen en zo dronk hij me. Ja, zodra hij ook dronken was dan uh, zat ik al achter hem en uh, ben ik gewoon uh, bieren onder hem vandaan gaan stelen. Zeg maar naar mijn slaapkamer gegaan en daar heb ik ze leeg gedronken. En hoe oud was je toen? Vijftien. Uh, toen was ik 15 jaar en uh, nou ja, toen dacht ik van ja, ik loop terug en ik probeer de lege flesjes weer terug te zetten ja, en toen werd ik min, ja, min of meer betrapt, dus ja. En had dat gevolgen toen je betrapt bent? Uh, nee, nou, nee. De eerste keer zei mijn vader gewoon van uh, ja, uh, ja, je bent er nog eigenlijk te jong voor en toen, ja, na hand, toen vroeg een krentje en toen kreeg ik een krentje. Dus.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 En ja, die hebben me min of meer bij de groepen bijgehaald en die hebben gezegd van ja, alles komt goed. En ja, toen hebben we ook eh, min of meer op een terrein gelegen in tentjes ook. en ja, zo is het min of meer begonnen. Dus ook in de winter leefde hij in tenten buiten? Ook in de winter en dan gingen we gewoon eh, dekens halen bij het leger dus zelfs. En, eh,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 Heb je ook het idee dat naast het Leger de Cels ook mensen omzagen naar jou? Uh, ja, ik had wel een begeleidster bij het Leger de Cels lopen. Daar had ik ook gewoon veel mee. Want ik, ook in het Leger de Cels trapte ik ook wel tegen de regels aan, min of meer.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 kamers van jouw geest zitten woorden verborgen zij leiden graag een eigen leven en zijn het die verdeeldheid zorgen dan hoek het als een onkruid maar je durft het God niet te laten Probeer hetzelfde te bieden, want je wilt er in het perfect uitzien. Verstikking bedreigt je leven, En je kan al eindig verdrietig zijn. De wanhoop uit zich los zijn. Geniet al je plezier. Alle Zeg een zin, maar weet mijn kind, ik blijf bij jou.